1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Anders ik officieel aangeklaagd voor terrorisme en moord. Flevoland verbijsterd over afketsen van natuurgebied Oostvaarderswold... en oud-voetballer Lodi Bolarek overleden. Op steeds meer plaatsen regen. Er staat veel wind. Het is 6 tot 9 graden. Morgen beginnen we met veel zon, maar in de middag komt er meer bewolking... en ook buien en het wordt 7 of 8 graden. De Noorse extremist Anders Breivik... die in juli vorig jaar een bomaanslag pleegde in Oslo... en 77 mensen doodschoten op het eilandje Utøya, Breivik is formeel aangeklaagd voor terrorisme en voor moord. Dat heeft het Noorse Openbaar Ministerie zojuist laten weten. Correspondent Rolien Kreton... werd die aanklacht tegen Breivik nog toegelicht. Ja, zeker. Uh, het was een heel dik rapport, 19 pagina's, die uit twee delen uh, bestond. Er, werd er wordt precies beschreven hoe hij eerst naar het regeringsgebouw ging... om daar een, een bom te laten exploderen en vervolgens naar het eiland Utoja uh, reed. Uh, daar uh, jongeren op het eiland uh, achtervolgden en uiteindelijk uh, 69 mensen daar koelbloedig uh, dood. Groot. En in dit uh, rapport, in deze aanklacht, uh, wordt elke slachtoffer, dus niet alleen de 77 uh, doden, maar ook... 42 mensen die zwaar eh, gewond raakten. Elk van deze mensen wordt met naam eh, genoemd. En er wordt precies beschreven hoe deze persoon om het leven eh, kwam. Dus een zeer detailistische aanklacht. Eigenlijk eh, niet zozeer eh, vanwege de bewijsvoering. Omdat ja, hij heeft natuurlijk alles bekend heeft. Maar vooral om nog eens aan te geven ja, wat een enorme eh, omvang eh, deze eh, terreuraanslagen hebben gehad. Een heel uitgebreide beschrijving van wat er allemaal is gebeurd. Dat is de meerwaarde van, uh, van vandaag. Dan kan die rechtszaak beginnen tegen Breivik. Hoe gaat het verder? Nou, de volgende mijlpaal is eigenlijk nu het tweede psychiatrische rapport. Uh, eerder zijn er dus twee psychiaters geweest die uh, Bruivik hebben geobserveerd en uh, tot de conclusie zijn gekomen dat hij ontoerekeningsvatbaar uh, is. Dat is toen goedgekeurd door een commissie, maar daar is, uh, daarna is heel veel uh, discussie ontstaan over dat rapport. En toen heeft de rechtbank besloten om een nieuw onderzoek uit te laten voeren. Twee nieuwe psychiaters observeren Bruivik op dit moment. Nou, die hebben als uiterste deadline 10 april. Moeten ze met een conclusie komen. Dus vlak voor de rechtszaak 16 april begint. En van dat rapport hangt heel veel af. Uh, als hij ontoerekeningsvatbaar opnieuw wordt verklaard... dan zal hij worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Als uh, die twee nieuwe psychiaters hem wel uh, toerekeningsvatbaar achten... Ja, dan krijg je een hele moeilijke situatie met twee verschillende rapporten. En dan zal het uiteindelijk de rechtbank zijn die uh, zal bepalen of hij wordt opgenomen of dat hij een gevangenisstraf krijgt. Vandaag dus dat zeer uitgebreide rapport van het Noorse OM... over Anders Breivik. Carolin Kreton, dank je wel. Dan naar Flevoland. Uh, het Oostvaarderswold, natuurgebied in Flevoland, dat komt er niet. Met de aanleg van het Oostvaarderswold zouden twee natuurgebieden, de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, met elkaar verbonden worden. Maar de Raad van State heeft een groep boeren in het gebied in het gelijk gesteld. De boeren waren het er niet mee eens dat ze hun bedrijven moesten verkopen voor de aanleg van die natuur. En een van hen is de familie Van Beuzengem uit Zeewolde. Nou, ik ben ballon aan het ophangen. De vlag hangt al. Nou, Het is nog ongelooflijk. We... De boer zelf die gaat even naar binnen voor de lunch? Ja, onder andere en telefoontjes. Ja, want ja. het staat gloeiend. Ja ja ja, ja, ja, ja. besef is er nog niet helemaal. Nee, wanneer komt dat? Morgen. Vanavond. Vanavond zouden we met z'n allen hier in de buurt een borrel gaan drinken. Dus misschien dat vanavond en vanmiddag naar het provinciehuis. Het is natuurlijk een raar gevoel dat je eigenlijk ongewenst ergens woont. Ja, en dat het je ook ongewenst het leven heel moeilijk gemaakt wordt door bepaalde mensen. Wij hebben altijd gezegd, de crisis zal ons redden. En hebben in dit geval voor ons wel gespeeld. De landbouwgrond is hier heel jong. Jonge zeeklei. Goede producten komen eruit. Je gaat het niet zomaar opgeven. Echt niet. Nee, die ballonnen. Bij de achterdeur, want de meeste mensen komen toch via de achterdeur binnen. Nou, mooi gezicht toch? De boeren in dat stukje Flevoland die zijn heel blij dat het allemaal niet doorgaat. En ja, de provincie Flevoland. Uh, ja, u, u kunt niet in beroep uh, tegen uh, de, de, de beslissing van de Raad van State. Mark Witteman, goedemiddag. Goedemiddag. Gedeputeerde van de provincie, wat is uw reactie? Ja, grote teleurstelling. Uh, we hadden het natuurlijk anders verwacht. Het Hoosva is een project waar zeven jaar lang keihard aan gewerkt is uh, door de provincie. In opdracht van het Rijk. En doordat het Rijk op het laatste moment uh, van mening veranderd is, uh, heeft dat de Raad van State blijkbaar zoveel beïnvloed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 Ja, bleek hem moet bezuinigen. Ja, maar dat had het dan uh, zijn voor voorganger uh, zeven jaar geleden moeten bedenken. Nogmaals, wij hebben op verzoek van de Rijksoverheid dit gigantische project gestart. Een project dat eigenlijk veel te groot was voor Flevoland. Hè? Flevoland is een van de arme provincies op het ogenblik. Maar omdat het Rijk dat van je vraagt en ministers brieven schrijven en die ondertekenen met het verzoek om dat te doen, uh, zijn we daaraan mee gaan werken. En nu zit er een kabinet die zegt van wij vinden natuur minder belangrijk, we moeten bezuinigen. Dus er gaat een streep door en nou ja, dat geld wat jullie al uitgegeven hebben, dat probleem moet je zelf oplossen. Nou we hopen dat het zover niet komt, maar op dit moment zit Flevoland met een rekening van 140 miljoen die door niemand meer betaald gaat worden. En die dan dus bij onze inwoners terecht komt. En nou wij gaan de komende tijd natuurlijk alles doen om te voorkomen dat dat gaat gebeuren. 60% is al klaar. Uh, kunt u daar niet met andere financiering uh, nog mee door? Nee, want de Raad van State heeft het, uh, het inpassingsplan aangepast. Heeft dus in feite zeg maar, het bestemmingsplan, wat er voorheen uh, van kracht was, weer van kracht gemaakt. En dat betekent dat het allemaal landbouwbestemming gekregen heeft. En uh, dat betekent dat er nu dus heel veel landbouwgrond in handen is van, uh, van natuurpartijen. Nou, daar zijn bijvoorbeeld uh, Flevolandschap, en Staatsbosbeheer, bij. En het is uh, de vraag wat die uh, de komende tijd met die gronden gaat doen. Wat we wel weten is dat als we dat nu weer zouden willen verkopen aan de boeren... dat we daar nooit voor terugkrijgen wat we er ooit voor betaald hebben. En daar zit met name een groot deel van het verlies wat we hebben. Van die 140 miljoen? Ja. Ja, ja. Het is zuur. Ik hoor het. Meneer Witteman van de ja, provincie Flevoland. Ja, absoluut. Ja, ik dank u wel voor okay. de uitleg. Goedemiddag. Graag gedaan. Oké. Okay. Werknemers zijn gemiddeld 8% van de tijd die ze achter hun computer zitten... kwijt aan gedoe met die computer, gepruts met de pc. Elk uur dat er wordt gewerkt met een computer gaat ongeveer 4,5 minuut verloren. Volgens Universiteit Twente komt dat door gebrek aan digitale vaardigheden... bij de werknemer en ook door slecht werkende computers en programma's. Wat heel belangrijk is is dat er meer trainingen worden aangeboden. Het effect van zo'n training is echt enorm, maar dat wordt enorm onderschat... zowel door leidinggevenden als door werknemers... Uh, een ander idee uh, zou zijn het verbreden van de rol van de helpdesk. Die heeft nou vooral een technische functie. Maar die zou je ook uit kunnen breiden naar een meer ondersteunende en misschien opleidende functie. En de onderzoekers noemen het schokkend dat er zoveel tijd verloren gaat... door computerproblemen. De economische schade berekenen ze op zo'n 19 miljard euro per jaar. Het CDA wil een parlementaire enquête naar woningcorporaties. Volgens Kamerlid Van Bokhoven stapelen de incidenten bij die corporaties zich op... door een gebrek aan toezicht en draaien vooral de huurders op voor de gevolgen. En ook de rol van de banken, de toezichthouders en de gemeenten moet erbij worden betrokken. Van Bokhoven legt uit waarom hij een parlementaire enquête wil. Omdat wij in de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met een groot aantal incidenten in die sector. En wat mij betreft is de laatste de druppel die de dit overlopen. Ja, want de laatste is... De laatste zijn de problematieken rond Vestia... waar we uh, morgen met de minister een debat over zullen voeren. Ja. U zegt de problemen bij de woningbouwcorporaties. Denken we meteen aan Vestia, maar dat is niet het enige. Nee, er zijn een aantal corporaties... Uh, die in de afgelopen jaren in de problemen zijn gekomen. Uh, veel corporaties doen het gewoon goed. Maar kennelijk is er in het systeem iets mis... wat veroorzaakt dat er bij een aantal corporaties problemen zijn. En dat wil ik nu geanalyseerd en uitgezocht hebben. Wat wilt u uitgezocht hebben in die enquête? Waar het mij vooral om gaat is uh, uh, hoe, uh, wat zit er mis in het systeem waardoor dit soort uh, zaken kunnen gebeuren. Hoe functioneert het uh, intern toezicht primair op het handelen van raden van bestuur? Uh, welke consequenties heeft dit soort handelen, speculeren met maatschappelijk kapitaal, zo zou ik het toch even willen noemen, voor de positie van de huurders? Uh, dat soort zaken moet helder komen, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen die het mogelijk maken dat deze sector, die werkt met maatschappelijk gebonden kapitaal, zonder problemen kan ja, dus u wilt eigenlijk uitgezocht hebben hoe het komt dat dit soort corporaties financieel wanbeleid voeren? Hoe komt het dat dit soort corporaties dit soort beleid kunnen voeren, ja. Dit soort beleid, maar wat is het soort beleid uh, wat u zo hekelt? Het beleid dat leidt tot grote tekorten waar uiteindelijk de, de, de huurders er weer van moeten opdraaien. Als u nu naar de problemen kijkt bij Vestia en de andere corporaties... wat is dan uw eerste analyse? Dan is mijn eerste analyse dat er kennelijk in het beleid... aan de ene kant en aan de andere kant in het toezicht... beginnen met intern toezicht op die corporatie... het nodige misgegaan is. En wat is daarvan het grootst nadelige gevolg? Het grootste nadelige gevolg is dat zo'n corporatie wordt geconfronteerd met grote tekorten. En in het meest ernstige geval kan het betekenen dat de hele sector... en uiteindelijk de overheid geconfronteerd kan worden met bedragen die zij moet opbrengen. En uh, ja, dat is niet de bedoeling van het systeem. Nu, een enquête kost veel tijd, maar de problemen zijn gro groot. Moeten we wachten op de uitkomsten van zo'n enquête? Wat mij betreft niet. We wachten al tien jaar op de woningwet. Uh, en die ligt waarschijnlijk definitief. Uh, deze week in de nota een aanleiding van het verslag bij de Kamer. Die kunnen we meteen gaan behandelen. Dan kunnen we de eerste verbeteringen gaan aanbrengen. Uh, dat is de eerste stap. En uh, aanbevelingen die uit een enquête kunnen voortvloeien... die zullen we dan uh, uh, vier wijzigingen aanbrengen. CDA-kamerlid Bas-Jan van Bokhoven in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Kamer praat vanmiddag over Vestia. En de PvdA vindt het een goed idee om een parlementaire enquête naar de woningcorporaties te houden. Maar de aanpak van de problemen, zeggen ze, moet in de tussentijd niet komen stil te liggen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Er komt waarschijnlijk nog deze maand een centraal meldpunt voor paardenziekten. Vanwege de uitbraak van het dodelijke rhinovirus willen verschillende organisaties het meldpunt versneld van start laten gaan. Paardenbezitters kunnen dan melden dat ze een ziek dier hebben. En dan kunnen ze ook medische adviezen krijgen. En bovendien geeft het meldpunt informatie over het vervoer van dieren. En over de vraag of het wel verstandig is om deel te nemen aan wedstrijden. Want dat rhinovirus is besmettelijk en heeft al aan verschillende paarden het leven gekost. De verkoop van voormalig kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam gaat niet door. In plaats daarvan komt er op dezelfde locatie een nieuw kinderdagverblijf. De behoogde koper die zegt dat de koopovereenkomst is teruggedraaid... omdat de financiële situatie van het kinderdagverblijf veel slechter is dan was voorzien. En daarom zou het goedkoper zijn om een heel nieuw bedrijf op diezelfde plek te beginnen. Het grootste deel van het oude personeel blijft dan in dat nieuwe kinderdagverblijf werken... zodat er voor de ouders en ook de kinderen zo min mogelijk verandert. In het zuiden van Afghanistan zijn waarschijnlijk zes Britse militairen omgekomen. De Britten waren op patrouille toen hun auto werd geraakt door een explosief. En sindsdien is er geen enkel contact meer met hen geweest. Het Britse ministerie van Defensie vreest dat de zes militairen zijn omgekomen. Sinds 2001 zijn er in Afghanistan tot nu toe 398 Britse militairen gedood. De editie van morgen van de Belgische krant De Standaard... wordt volledig door vrouwen gemaakt. De krant vraagt daarmee aandacht voor Internationale Vrouwendag. De editie van morgen wordt wel een gewone nieuwskrant... waarbij daar aandacht is voor enkele vrouwendag-kwesties... zoals altijd op 8 maart. Er zijn vandaag al nauwelijks mannen op de redactie. Alle fotografen, vormgevers en cartoonisten... van de editie van morgen zijn vrouw. En de enige mannelijke redacteuren... dat zijn degenen die de krant van zaterdag voorbereiden. Dat mag. De Poolse oudvoetballer Lodi Smolarek is afgelopen nacht overleden. Smolarek speelde in het communistische Polen in de jaren 70 en 80 voor Lotz en Legia Warschau. En in 1986 mocht hij van de leiders in het buitenland gaan voetballen. Toen ging hij naar Duitsland, naar Eintracht-Frankfurt. En daarna begonnen Smolareks Nederlandse jaren. Brody Smolarek speelde in zijn carrière voor twee Nederlandse clubs. In 1988 kwam hij naar Feyenoord. Na anderhalf seizoen vertrok hij naar FC Utrecht. En daar speelde Smolarek tot het einde van zijn carrière in 1996. Smolarek was in Polen een groot voetballer. Hij speelde 60 interlands en maakte daarin 13 doelpunten. Het hoogtepunt in zijn interlandloopbaan was in 1982. Bij het WK in Spanje werd Polen derde. In de groepsfase scoorde Smolarek tegen Peru buntol alle również Goal, Polen bereikte de halve finale en verloor daarin met 2-0 van de latere wereldkampioen Italië. De troostfinale tegen Frankrijk werd met 3-2 gewonnen. Smolarek werd twee keer uitgeroepen tot Pools voetballer van het jaar. Zijn zoon Ebi speelt sinds de winterstop voor Ado Den Haag. Vlody Smollarek werd 54 jaar. Je hoorde Ragnar Niemeijer. Het is bijna kwart over één, we gaan naar de AWB. Dennis mooi. hoe is het op de weg? Um, nou, redelijk rustig op een tweetal wegen na. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Dorp zes kilometer... En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de Heinenoordtunnel... 2 kilometer door een spoedreparatie, twee rijstroken zijn er dicht... kan het beste omrijden via de Moedijkbrug. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Noorwegen is de zeer gedetailleerde aanklacht tegen Anders Breivik bekendgemaakt. Die luidt terrorisme en moord. Vreugde bij de boeren, maar verbijstering bij de provincie Flevoland... want het natuurgebied Oostvaarderswold dat komt er niet, heeft de Raad van State bepaald. En het CDA wil een parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 CRV Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal. Dwang en drang, dat is het motto van het kabinet. Er moet een werkplicht komen om zo mensen uit de bijstand te houden. Toch is daar ook veel kritiek op, want moet je dan alles maar accepteren. Een werklunch zometeen met arbeidsmarktdeskundige Arjan Etzers. We volgen de werkweek van Hedy Dancona. Ze heeft een verleden als actievoerder, voornamelijk in de vrouwenbeweging. En nog steeds zet ze zich voor veel organisaties in. Ander Joods geluid, uit vrije wil, over een vrijwillig gekozen levenseinde, De doorgang. Uh, onder, het, uh, onder het Rijksmuseum. Nou, het is zeer uiteenlopend, maar ik heb nog steeds wel de lust... om me ergens over op te winden en mijn stem te laten horen. Na half 2 standpunt de stelling... statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Als het aan staatssecretaris Joop Atsma ligt... dan hoeven verpakkingsfabrikanten in de toekomst niet door te gaan... met het heffen van statiegeld... Uh, op die plastic flessen natuurlijk. Vanmiddag wordt daarover gesproken in de Tweede Kamer. Atsma zegt, als het, aan het, bedrijfsleven, uh, is, het is aan het bedrijfsleven om een moment te kiezen voor de overstap. Maar dat zal in ieder geval niet voor 1 januari 2014 zijn. De milieubeweging vindt het geen goed idee. En ook de gemeenten zijn niet per se voor. Nou, We gaan het er straks uitgebreid over hebben. We zijn benieuwd naar uw mening. Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101.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 U hoorde er al meer over op Radio 1 vandaag. De kans om bij een openstaande vacature een vast contract te krijgen is niet heel. Is dat eigenlijk erg? En hoe zorg je ervoor dat je alsnog een vast contract krijgt? Aan de telefoon is Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Wildhagen. Goedemiddag. Het aantal vaste contracten dat is aangeboden is in een jaar gedaald met maar liefst 97 procent. Nou, u bent arbeidsmarktprofessor. Zag u dit allemaal aankomen al? Nou, we zien die tendens al een tijd. Dat, dat speelt eigenlijk al jaren. Dit is wel weer een hele een grote ontwikkeling maar past wel in de in het plaatje dat we tot nu toe zien ontwikkelen. Ja, en voor de goede orde, dit gaat dus om mensen die solliciteren ergens en uh, die, uh, ja, die krijgen niet direct een vast contract, terwijl dat een jaar geleden uh, nog veel meer mensen waren. Ja, dat klopt. Dus dan is dit aanbod is dan toch een, een tijdelijk contract. Dat zou vast kunnen worden, maar het kan ook een, een contract zijn dat langer tijdelijk blijft of dat een uh, uitzendcontract is. Ja, dus dat is inderdaad de flexibilisering die je nu ziet. heeft zeker te maken ook met de economische omstandigheden. Vooruitzichten blijven onzeker, maar het is ook los daarvan eigenlijk al de hele tijd een trend. Werkgevers willen minder risico lopen. Ja, maar ik, ik begrijp uit dat onderzoek wel dat er uh, uh, meer tijdelijke contra contracten zijn uitgedeeld met uitzicht op een vaste baan. Ja, dat klopt. De vraag is dan natuurlijk steeds, wordt dat ook een vast contract? Want dat, dat ja, spreek je eigenlijk af, als het goed gaat en als het uh, met het bedrijf goed gaat. Dus dat moeten we eigenlijk vooral in beeld blijven uh, houden. Of dat uiteindelijk ook wel zich vertaalt in een echt vast contract. Of dat het uiteindelijk dan toch weer eindigt en nog een keer verlengd wordt met nog een keer een tijdelijk contract. Nou, voor zover u de cijfers nu kunt overzien, hoe zorgelijk is deze ontwikkeling? Nou ja, kijk, het is een ontwikkeling waarvan je kan zeggen... Um, is dat nou bezwaarlijk? Het bezwaar zal vooral zijn als dit nu de blijvende ontwikkeling is, dat we in die tijdelijke contracten veel minder hebben geregeld. We hebben eigenlijk de zaken die belangrijk zijn voor mensen op de arbeidsmarkt zitten in die vaste loondienstcontracten. Dus je gaat wel een heleboel missen. Je hebt minder scholing, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw en niet te vergeten hypotheek. Wil je bij de bank in aanmerking komen dan met dat verhaal van ik, dat je blijvend in een tijdelijk contract zit of langer tijd heb je geen sterk verhaal om met de bank te spreken. Ja, de vakbonden staan natuurlijk al op de achterste benen, die zeggen ja, het lijkt erop dat de werkgevers de crisis misbruiken om werknemers langer in onzekerheid te laten. Nou, kijk, dat zou je kunnen stellen, maar wat we niet hebben gedaan in Nederland... want de ontwikkeling is niet hetzelfde in, in uh, alle Europese landen... we hebben het vaste contract eigenlijk de afgelopen jaren nooit aangepast. Dus dat vaste contract dat is eigenlijk nog steeds even duur... en dat wordt voor werkgevers nu onaantrekkelijk. Dus als we daar wat hadden gedaan, was de ontwikkeling zeker minder geweest. Alleen nu komen we op een punt uh, dat die flexibilisering dat wordt nu de, de hoofdtrend... en wil je dat nou weer uh, terugdraaien, dan kun je zeggen we verbieden de tijdelijk. Contracten, nou, dat gaat niet lukken, want er zijn altijd wel weer andere flexconstructies. Dus je kunt ook dat vaste contract aantrekkelijker maken. Of je moet zeggen, we gaan in die flexibiliteit, in die flexcontracten, daar gaan we meer zekerheden stoppen. Want mensen moeten toch wel een aantal zaken fatsoenlijk kunnen regelen. Ja, we horen politici de laatste tijd over elkaar heen buitelen en iedereen heeft het over hervormingen. De heren zitten in het katshuis en één dame trouwens. Uh, zou dit op het lijstje moeten? Ja, het had er al lang geleden opgezet moeten worden. Toch minimaal acht, negen jaar geleden. Dat lukte niet in Nederland, politiek niet, sociale partners, vakbonden. Dus de regie is eigenlijk kwijt. De markt die blijft zich ontwikkelen. Je zou het er nu op kunnen zetten. zal misschien gebeuren. De gedoodpartner partner is niet dol op dit onderwerp. Maar aan de andere kant, het is een hele slechte tijd om nu het regende dak te gaan repareren. Want dat betekent toch dat je effecten krijgt die je in een betere tijd niet had gekregen. Dus wel wat doen, maar ja, het zijn hele moeilijke omstandigheden. Ja, Dank u wel voor de uitleg. Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. We blijven wel een beetje over die arbeidsmarkt praten. Want in de bijstand, ja, werker zul je. Steeds meer gemeenten komen met strengere maatregelen... om mensen in de bijstand aan het werk te krijgen. Staatssecretaris De Krom die juicht dat toe. Dwang en drang, hè, dat is de toekomst, kondigt hij onlangs aan. Hij heeft ook in dit programma heeft hij dat nog eens een keer herhaald. Maar zo'n werkplicht schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. Begin deze week nog werd er actie gevoerd in Rotterdam... omdat de werklozen daar deze maand in de kassen in het Westland te werk werden gesteld. Aangeschoven voor een werklunch is arbeidsmarktdeskundige Arjen Etsers. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dag meneer Etsers. Goedemiddag. Ja, Deze week nog stond de vakbond op de achterste benen... vanwege het zogenaamde kassenplan daar in Rotterdam. Uh, 150 werklozen moesten daar aan het werk in de kassen in het Westland. Uh, doen ze dat niet, dan worden ze gekort op hun uitkering. Vindt u die boosheid terecht? Nou, nee, ik vind die boosheid eigenlijk niet... Uh, nee, die vind ik eigenlijk niet terecht. Een, uh, een uh, wethouder van een grote gemeente... met ongeveer 40.000 40 uh, bijstandsgerechtenen... Uh, die uh, met, met grote tekorten op zijn, uh, zijn uitkeringsbudget... Uh, uh, probeert in een goed bedoelde poging... toch een aantal mensen uh, aan het werk te krijgen dan begrijp ik niet zo goed de boosheid van de vakbonden. Nee, en het staat op zich niet alleen, dit voorval. Want we hebben in 2009, was het meen ik, in Arnhem... hebben we de schoffelweigeraar gehad, iemand die moest gaan schoffelen. Ja, klopt. Nou ja, daar was de situatie dat ook een langdurig werkloze... uitkeningsgerechte door de gemeente Arnhem... Ja, eigenlijk aangewezen werd om in de groenvoorziening te gaan werken... of te gaan schoffelen. Dat heeft uh, deze meneer geweigerd. Dat is door de uh, Arnhemse rechtbank... Uh, heeft, is, is hij toen in het gelijke gesteld? Ja, deel, deels in het gelijk, begreep ik. Hij heeft niet helemaal gelijk gekregen. Nee, hij heeft gelijk gekregen uh, op het punt dat de, uh, het, het geen passende arbeid uh, was. Uh, althans, dat vond de rechtbank. Hij is uh, niet in het gelijk, of ontvankelijk verklaard... niet ontvankelijk verklaard voor het feit dat, het, uh, dat hij sprake was van uh, dwang... Ja. Uh, en dat uh, moet ik ook wel zeggen, dat he, dat deze persoon is ook in, in hoge beroepen gegaan... Dat is, uh, dat ook dat is niet ontvankelijk verklaard. Uh, er is een recentelijk voorbeeld uh, ook in de gemeente Amsterdam geweest... waarbij ook een langdurig werkloze in de groenvoorziening te werk werd gesteld. Uh, ook deze meneer is, uh, heeft dat aanhanger gemaakt... en ook hier heeft de Centrale Raad van Beroep... Uh, um, uh, deze persoon nou, uh, in het ongelijk gesteld. Ja. Maar u zegt ook, uh, eigenlijk in antwoord op die eerste vraag... Van, is het nou zo gek dat de gemeente Rotterdam dit doet? Hè, nu met die kassen bijvoorbeeld. U zegt eigenlijk nee. Nee, dat vind ik niet zo raar. Kijk, Om te beginnen moeten we natuurlijk bedenken... dat die, die uh, groep werklozen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... dus die bijstandspopulatie, dat, uh, dat het een hele diverse groep is. Uh, uh, en die kunnen we ook niet allemaal uh, over één kam uh, scheren. Maar wat we wel weten is dat ongeveer... Uh, 20% van die bijstandspopulatie uh, mensen zijn... die op zich aan het werk kunnen, uh, eigenlijk, uh, waar eigenlijk niks mee aan de hand is. Uh, behalve het feit dat er onvoldoende banen zijn voor die mensen... om, om aan het werk te kunnen. Uh, nou, dan, dan heb je het uh, op een, uh, zeg maar voor een gemeente als Rotterdam... heb je het over 7500 ja. mensen. Maar wat hebben die tuinders in het Westland eraan... als daar iemand uh, elke ochtend komt uh, op, zijn, uh, op zijn fietsje... met zijn broodrommeltje onder de snelbinder... Uh, die daar eigenlijk helemaal geen zin heeft om daar te werken? Nou, ik, ik begreep uit de berichten dat de tuinbouwsector uh, uh, graag meewerkt aan dit plan. Uh, dus, dus daar uh, uh, ken ik dat probleem minder, minder ervaart uh, van, van ongemotiveerde uh, mensen. Uh, maar het is wel een serieus punt waarvan ik denk dat het aan de werkgever is... om uh, mm. dusdanige voorwaarden te creëren dat mensen dat werk of aantrekkelijk gaan vinden... of in ieder geval uh, wat gemotiveerder aan het werk gaan. Ja. Maar we laten hiermee dus eigenlijk een beetje los wat, wat jarenlang in Nederland eigenlijk het, het geval was. Namelijk werklozen naar algemeen geaccepteerd werk en passend werk uh, leiden... dat bij hun opleidingsniveau hoort. Ja, nou ja, het is al, al natuurlijk al veel langer de trend dat we uh, uh, in, in op een volgende periode... Die, die ruimte van wat wij eigenlijk algemeen geaccepteerde arbeid uh, vinden... dat dat wordt opgeruimd. Vijftien uh, jaar geleden was het zo dat iemand alleen werk aangeboden kon krijgen... wat paste bij zijn opleidingsniveau. Dat is uh, in de periode zeg maar, begin 2000 is dat verruimd naar een opleidingsniveau daaronder. Uh, en dat, dat, zeg maar, die ruimte waarop wij vinden dat mensen zeg maar, maar aan het werk moeten... dat wordt steeds meer... Uh, verruimd. Zowel zeg maar, qua inhoud, hè, qua, dus ja. qua opleidingsniveau, als ook qua zoekgebied. Dus hè, daar waar we eerst vonden dat mensen maar binnen een, een rijkwijde... van 50 kilometer uh, moesten zoeken, is dat misschien nu wel 100 kilometer uh, ge geworden. Ja. Nou ja, en, en de gemeenten zeggen natuurlijk ook, van, nou, dat Schoffel is dan een voorbeeld... maar we hebben bijvoorbeeld in Tilburg gehad met dat sneeuwruimen... geloof ik, was even het idee hè, van zet mensen ja. die bijzien... maar even aan de sneeuw schuiven, want dan, hè, dan, dat, dan doen ze ook nuttig werk... voor de samenleving. Ja. Kan nou, dat? Ja, ik, uh, nou ja, kijk, ik zou niet weten waarom niet. Uh, er zit een hele normale, uh, of normale, er zit een verplichting in de bijstandswet... dat mensen uh, uh, uh, alles doen om uit een uitkering te komen. Of uh, een werk boven inkomen uh, te krijgen. Of maatschappelijke nuttige activiteiten te verrichten tegenover het verkrijgen van een uitkering. Nou, daar is wat, wat uh, voor te zeggen. Dat, dat wanneer je een uitkering krijgt van, van uh, staatswegen, dat daar tegenover de... de een soort, soort plicht staat om, om je ook maatschappelijk nuttig, uh, nuttig uh, uh, bezig te laten zijn. Ja. Dwang en drang, zei de staatssecretaris. En uh, u zegt van nou, dat, dat, dat, dat wordt alleen maar de toekomst. Daar gaan we meer naartoe, waarschijnlijk. Nou ja, de komende jaren worden de, de budgetten om, uh, zeg maar voor uitkeringsverstrekking en voor worden alleen minder. Uh, dus dat betekent dat de druk op gemeenten uh, steeds groter wordt... om uh, werklozen en, en werkloze uitkerningsgerechten aan te sporen... om uh, werk te aanvaarden of werk te zoeken. Ja. Uh, dus in dat opzicht is, zal, zal die druk alleen maar groter worden. Ja. Duidelijk, dank u wel. Arbeidsdeskundige Arjan Etzes van de Rijksuniversiteit Groningen. De werkweek. Deze week met Hedy Dancona vanwege de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dan heb ik het altijd heel druk en ook deze keer weer. Als morgen, terwijl Hedy Dancona al een tijd geen actief politica meer is voor de PvdA... komen nog vaak partijgenoten advies aan We zitten te wachten op um, twee gemeenteraadsleden hier uit Amsterdam. Twee vrouwen, Marjolein en Lise Loor, die um, gevraagd hebben of ze een keer met mij... Mogen praten. Ik weet het eigenlijk niet, niet eens waarover. Maar um, het gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat ik bezoek krijg van mensen die zomaar eens willen uitleggen hoe het gaat. En of ik nog verstandig advies heb. Um, nou, niet dat ik dat altijd heb. Hallo. Hoi. Hoi. Hallo. Marjolein. Marjolein. Marjolein. En Lieselore komt eraan. Oké. Okay. Los van elkaar. Ja. Laten we om te beginnen even. Um, ik was, vond het dus hartstikke leuk dat jullie mij vroegen om hier eens een keer te praten, maar ik weet eigenlijk totaal niet waarover. Ze zijn allebei heel kerstvers die gemeenteraad ingerold. Allebei zonder politieke ervaring. Dus ja, ik had geen mee... idee waar, uh, waar zij me eigenlijk over wilde bevragen. Maar uh, het ging er ook meer om, dacht ik, dat zij um, een soort bevestiging zochten. Een soort van... Uh, Tja, we, nou, uh, we zitten nou twee jaar in zo'n raad. We hebben nog een baan, we hebben nog een gezin. We hebben die ingewikkelde portefeuilles. Uh, hoe zat het ook alweer? Waarvoor uh, zijn wij op aarde dat we, dat we dat willen, dat politieke werk? Dus jullie combineren en die raad... en dan het thuisgebeuren en dan nog eens een betaalde baan. Dus je rent je suf. Ja? Ja. Nou ja. Je slaapt weinig. <laughs> Je slaapt weinig natuurlijk. Ik slaap weinig, ja. ja. ja ik ben gelukt dat ik uh, met weinig slaap toe kan... En, uh... Kinderen heb die nooit ziek zijn? Zij willen, dat willen eigenlijk de meesten. Ze willen goede moeders zijn. Het moederschap is je Achillespees. Dat blijft altijd moeilijk. Dat blijft gewoon moeilijk. Daar zit altijd een licht gevoel van: doe ik dat wel goed genoeg? Aan de andere kant, en daar bevestig ik ze toch wel in. Doordat ze weten hoe het zit in zo'n buurt, doordat ze uit hun ogen kijken. Ja, je krijgt er eigenlijk helemaal voor niks. Een dosis praktische kennis bij. waardoor je denkt: die vrouwen, dat zijn vrouwen die echt goed zijn voor de politiek. Want ze uh, kunnen hun dagelijkse ervaringen bijna naadloos verbinden. met waar ze politiek voor staan. Maar ze komen dan bij mij om ja, het herfrissen van je uitgangspunt. En ik vind dat leuk om dat te doen. En ik vond het dus jammer dat toen Nebate vorige week. zo werd. Uh, meteen werd aangesproken ja. door die pauw op het ja. allochtoom zijn en op het vrouw zijn... dat ze meteen in de verdedigingsgroep... want ik dacht, wees trots, ja, ja. waar in krijg dan je dan? dat? Nee. Tegenwoordig um, is het feminisme niet meer zo trendy en zo sexy als het was in de jaren zeventig. En wanneer, zoals Nebat Al-Bayrak bij... Um, en witte man zit. En zij meteen al beginnen. Ik geloof dat het Pauw was. Met het feit dat zij een allochton is en een vrouw. En zij meteen in de defensie schiet. En zegt: wel nee, ik zit hier om. Nou, die kwaliteit hoeft ze niet uit te leggen. Die vrouw heeft een jarenlange ervaring als Kamerlid. Is, is, heeft een zware post als staatssecretaris gehad. Die moet juist zeggen: bij die kwaliteit krijgen jullie dus gratis en voor niks erbij. dat ik een vrouw ben en dat ik kanten van het leven ken. Ik heb net een kind gekregen. Nou, dan kijk je ook op een andere manier naar de wereld. En als je tegen die pauw zegt, so what? Weet je, wat ja. doe jij er eigenlijk naast, behalve hier iedere ja. dag te zitten? Ja. Dan is dat Maar beter. dat wegboenen van het feit dat je een vrouw bent en doen alsof het daar niet over mag gaan, daar ben ik het echt over mee oneens. Nou. Dat was Hedy Dan Deze week kijken we dus mee met haar in de Werkweek. Wilt u meer horen, kijk dan op lunch.ncv.nl. slash de Werkweek aan elkaar geschreven. En de bijdrage werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in stand.nl: statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Maar nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik is officieel aangeklaagd voor terrorisme en voor moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De dader van de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya kan een maximumstraf van 21 jaar krijgen. En die aanklacht komt zeven maanden na de aanslagen waarbij 77 mensen omkwamen. De hoofdhumanitaire zaken van de Verenigde Naties heeft in de Syrische hoofdstad Damaskus gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken. En ze heeft geëist dat het regime van president Assad hulpgoederen voor de zwaar belegerde steden toestaat. De VN-diplomaat is nu op weg naar Homs, de stad die de afgelopen weken het meest onder vuur heeft gelegen. Het CDA wil een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Volgens Kamerlid van Bokhoven stapelen incidenten bij de corporaties zich op door gebrek aan toezicht. En vooral de huurders draaien op voor de gevolgen. Ook de rol van de banken, de toezichthouders en de gemeenten moet erbij worden betrokken. En de PvdA vindt een parlementaire enquête een goed idee. En waarschijnlijk tot deze maand komt er een centraal meldpunt voor paardenziekten. Aanleiding is de uitbraak van het dodelijke rhinovirus. Paardenbezitters kunnen bij dat meldpunt kwijt dat ze een ziek dier hebben. En ze kunnen daar ook medische adviezen krijgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem. Tussen sliedrecht West en Knopend Gorkem staat 7 kilometer. De rechterrijstok is dicht. Andere kant op staat er tussen Gorkem en Harlingsveld Giesendam 3 kilometer. En op de A29 in de richting van Rotterdam. Daar uh, staat voor de Heijnenoordtunnel twee kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan het beste omrijden via de Moerdijkbrug. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... In de Tweede Kamer is een debat aan de gang over het afschaffen van het statiegeld. Staatssecretaris Joop Atsma wilde vanaf, maar de milieuclubs en ook de gemeenten zijn tegen. Ze zijn bang dat het ten koste gaat van het milieu als plastic flessen niet meer apart worden ingeleverd. Ik praat erover met Kees de Mol van Otterloo. Hij is onderhandelaar namens het verpakkend bedrijfsleven. Dag meneer de Mol van Otterloo. Dag meneer Van den Berg. Goedemiddag. We beginnen in 0 altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan praten we zo meteen uitgebreid door over de stelling. Hier komen die keuzes. Ik voel me door staatssecretaris Adsma geflesd. Nee. Nee hè? Um, wij doen er alles aan om duurzame verpakkingen te ontwikkelen. Ja. Dat is een ja. En dan uh, een echte held weigert statiegeld. Nee. Dat dan weer niet. Oké, okay, um, dat heeft te maken met een campagne, geloof ik, hè, die op dit moment loopt. Ja. Ja, goed, nou, daar gaan we zo meteen nog even over doorpraten. Uh, Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Dat is onze stelling. En uh, we vragen aan u als luisteraar of u daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat dan naar 7070. Kost wel 50 cent. Um, u kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. En twitteren is een mogelijkheid, eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Um, ik wil die stelling ook graag even aan u voorleggen. Uh, statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Eens of oneens? Eens. Daar bent u het mee eens, hè? Uh, maar leg eens uit waarom dan? Nou, weet u, statiegeld is eigenlijk uh, ooit ontstaan uh, in uh, de jaren 50... toen, uh, toen uh, frisdranken en waters uh, met glazen flessen op, op de markt kwamen. En die wilden graag die glazen flessen terug hebben... want die moesten worden gewassen in de fabriek en worden hervuld. En zo is eigenlijk dat staatsgeld ontstaan... Maar tegenwoordig zitten we in een, uh, in een kunststoffles... die uh, eenmalig is, met andere woorden, die wordt, uh, die wordt uh, verzameld... maar wordt vervolgens niet meer hervuld in een... Uh, een um, niet meer hervuld, maar wordt gewoon, uh, laat ik zeggen... Uh, gerecycled ja. en hergebruikt in andere producten. Maar wij moeten hem wel uh, terugbrengen als het we, goed is. We moeten hem wel terugbrengen. Maar ja, ik zeg en nee, we worden he, gestimuleerd door dat kwartje is het geloof ik... Uh, uh, om dat ding terug te brengen naar de ja, supermarkt. Maar het oorspronkelijke doel waar staatsgeld eigenlijk voor, voor, voor, voor bedoeld was... is eigenlijk daarmee uh, niet, meer, uh, niet meer aan de orde. En, nou is de vraag natuurlijk, heb je nog een kwartje nodig... om per se gestimuleerd te worden om die fles terug te brengen? Ja, zeggen mensen dan. Ja, zeggen mensen dan. Maar dan zeg ik tegelijkertijd dat de burgers in Nederland... tot, uh, tot hun eigen, laat ik zeggen, ze mogen daar ook heel trots op zijn... laten zien dat ze 85% van alle glazen flessen terugbrengen. Dat ze ongeveer 80 tot 90% van alle papier en karton... gescheiden inzamelen, allemaal zonder... Financiële prikkels, dan is het natuurlijk de vraag: waarom heb je die financiële prikkels wel nodig bij een, een kunststof, frisdank uh, of een waterfles? Dan zou je zeggen: ter, ter, terwijl we op dit moment eigenlijk die Plastic Heroes campagne heel goed aan het uitrollen zijn. Even uitleggen wat dat is: plastic dat Heroes is, met dat oranje mannetje. Dat is eigenlijk een campagne waarmee je, uh, of dat hangt af van de gemeente, of met een zak thuis die je je plastic verpakkingsafval daarin doet of het brengt naar een bak die dan naast de glasbak in de gemeente staat... en daarmee kan je al je kunststofafvalverpakking... Eh, afval kan je daarmee kwijt. En het voordeel daarvan is dat je net als de glasbak... Uh, ja, al je, je, je, je, je afval daarin kwijt kan... en dat je toch scheidt aan de bron... Ja. zodat het daarna heel goed kan worden gerecycled... en, en, en nieuwe dingen van worden kunnen dus worden u, gemaakt. In feite zegt u van, nou, iedereen brengt die tegenwoordig... 85 uh, geloof ik dat u noemde, het percentage... Ja. brengt zijn uh, glazen flessen al gewoon naar die, naar die bakken toe... die bij supermarkten vaak staan. Zet daar eentje naast Zet voor plastic flessen... en het uh, probleem is opgelost. En in feite, meneer Van den Berg, gebeurt dat al. Dus wij we, we, we, we halen al behoorlijk wat, wat in op, de, op dit moment... Dat tegen de 40 procent, wordt er nu al van plastic afval ingezameld. En wij zeggen eigenlijk... waarom zou er nu nog een, een systeem voor een wezen... maar een paar procent van, uh, van plastic afval wat op de markt is... want het is niet zoveel... waarom zou je dat nu tegen hele hoge kosten nog steeds in het leven houden? Terwijl je dan beter kan zeggen... nou, we hebben nu een breed systeem met die plastic heroes... Uh, dat oranje mannetje, ja. dat goed draait. Doe nou die flessen daarbij... En, belangrijk, daarmee bespaar je veel kosten. Ja. Ja. En die kosten gaan we dan herinvesteren door die Plastic Heroes beter te maken, ja. door hogere want, want doelstellingen even, af te spreken, enzovoort. Want het kost nu uh, te veel geld kennelijk om, om dat dan weer uit die supermarkt te halen. Die plastic ja. flessen die we daarin leveren, krijgen ja. wij statiegeld voor, en die staan daar dan, en die moeten ergens heen. En in verhouding kost dat dan te veel? En dat kost dan te veel, want dan moet er vervolgens worden bepaald per supermarkt, hoeveel kwartjes zij dan krijgen van, van fabrikant A, van, dus zeg maar van Coca-Cola, en van Pepsi-Cola, en van Spa, en van Hero, enzovoort, enzovoort. Dat is een enorm administratief gedoe. Dan moeten al die flessen gaan in zakken. Gaan naar een bepaalde locatie toe. Daar moeten ze worden gescand. En dan moeten ze uh, in de computer ja. worden gestopt. Hoeveel kwartjes naar supermarkt Janssen en naar supermarkt Pietersen moet gaan. Het is, uh, dat betreft, een enorm gesleept met flessen door Nederland. Wat heel veel kosten ja. met zich meebrengt. Nou, dit klinkt als een heel plausibel verhaal van uw kant. Maar goed, u hebt een bepaald belang. Want u bent van die verpakkingsindustrie. Uh, dan ja. bellen wij natuurlijk altijd even de tegenstander. In dit geval de milieuclubs. Ja. En uh, die zijn toch bang voor aandacht aantasting van het milieu. Uh, uh, zij zeggen, ja, de lege flessen worden niet met het huishoudelijk... afval verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. En dat voorkomt onnodige CO2-emissies. Nou, dat... dat begrijp ik niet helemaal goed. Uh, ik denk dat zij... dat zij proberen te zeggen dat... Een, een, wat nu met statiegeld is, want het is zo dat... zeg maar, van alle flessen die verkocht worden... komt 95% terug... Nou, wij verwachten dat als we dat zonder dat, die prikkel van dat kwartje staatsgeld doen... dat we dan op de niveaus komen van uh, de, de, de, de glasbak, dus zeg maar 85 procent. Dus dan ga je een, een, een, een paar flessen ga je missen. Die zal in de grijze zak terechtkomen. De grijze zak is zeg maar wat we de, de normale restafval, ja. zoals dat heet. En die gaat dan in de verbrandingsoven. Maar daar, daar staat tegenover dat we een veel hogere doelstelling voor de totaliteit van alle plastic afval die we moeten gaan inzamelen. dat we daar een veel hogere doelstelling voor hebben afgesproken. En dat is een doelstelling die oploopt tot 52 procent. Nou, dat is. Uh, en, en start bij ongeveer 43 procent. Nou, als u bedenkt dat de Europese doelstelling 22,5 is. Wow. zitten wij dus in Nederland al twee keer zo hoog met die doelstellingen. Nou, er zit nog een tweede uh, argument bij die, bij die uh, milieuclub. En die zegt, uh, met dat statisch geldsysteem... wordt alleen uh, PET-kunststof ingezameld. Uh, ik geloof dat is zeg maar, de wat hardere plastic, uh, Ja, plasticen. Dat, dat is juist. Uh, terwijl zij zeggen, van, ja, als je dan straks dus zo'n bak neerzet... dan mag je daar dus ook uh, dat plastic afval in doen. En uh, dat is toch uh, een ander soort kunststof. Uh, en dat is niet, niet de best mogelijke recycling. Is nee, dan mogelijk. nee, maar dat, dat is niet juist. Want die, want die, die bak gaat vervolgens naar een sorteerinstallatie. Daar staat er nu tegenwoordig een hele grote sorteerinstallatie... hebben ze gebouwd in Rotterdam. En daar scheiden ze dan... en dan komt aan het eind van dat sorteerproces... komt daar ook die harde fractie weer uit. Kijk aan, dus daar wordt de PET-kunststof gescheiden van die andere... Absoluut. Plastic. En daar komen vijf, zes verschillende fracties uit. En dat is een beetje technisch en dat hoeft er nu niet op in te gaan. Maar die kunnen allemaal weer... Naar hun eigen, uh, dat ik zeg, in hun hmm. eigen materiaalsoort worden herbruikt. En dan nog even de Nederlandse Vereniging van uh, Gemeenten. Want die zijn er ook niet voor. Die zijn bang ook voor milieuschade. Hè, dat die flessen toch her en der... ergens achter in een, in een tuintje of zo worden gegooid. Ik weet het niet. Uh, maar zij zeggen van... Uh, eigenlijk wordt er nu nog onvoldoende gedaan uh, aan duurzame verpakkingen. En u zei net, bij die keuzes... nee, dat gaan wij zeker wel doen. Nou, een uh, paar dingen. Allereerst ten aanzien van de VNG... Uh, wij hebben een, wat wij noemen een onderhandelaarsakkoord. Dus we zijn wel met de onderhandelaars die aan tafel hebben gezeten... zijn we tot een akkoord gekomen. Waarin deze uh, paragraaf over staatsgeld ook is opgenomen. Alleen, er staat ook in de, in, in, in, in de brief die uh, Atsma aan de Kamer gestuurd heeft... dat dat moet worden voorgelegd aan de respectievelijke besturen. En het VEG-bestuur zit daar nog een beetje op te studeren. Laat ik het maar even voorzichtig zo uitdrukken. En een van de zorgen van de VNG is dat men zegt... kijk, dat is allemaal prima, maar laten we eerst maar eens zien... dat dat allemaal zo goed gaat met die verduurzaming van verpakkingen. Hoe ver bent u daarmee dan? Nou, om heel eerlijk te zijn... we zijn al, denk ik, al, al, al tien jaar of langer... zijn we aan het verduurzamen van verpakkingen. Dat doen we overigens niet alleen in Nederland... maar dat doen we, dat doen we eigenlijk al in heel Europa. Waarom doen we dat? Dat zijn... Laat ik zeggen, kijken naar hoe je een verpakking dunner kan maken. Of hoe je meer oud materiaal kan hergebruiken. Recycled materiaal kan hergebruiken in een nieuwe verpakking. En daar hebben we bijvoorbeeld voor de, deze statie gehad afschaffing ook concrete afspraken over gemaakt. Ja. Ik zou dan wel willen zeggen dat we dus een afspraak gemaakt hebben. dat we ongeveer 25% procent, uh, van het afspraak... Hergebruikt materiaal van de oude fles, met andere woorden, weer gaan stoppen in de nieuwe fles. Nou, dat is natuurlijk een enorme materiaalbesparing, waar natuurlijk wil ik zeggen, vanuit milieurendement heel veel winst mm. te behalen is. Het um, de debat is gaande op dit moment in Den Haag. U zit daar ook bij. He? U ja. bent even van ons uit, uh, uit het debat gelopen naar de studio. Um, de ChristenUnie pleit ervoor om de statiegeldregeling juist uit te breiden. He? Zij roepen zelfs de staatssecretaris op om uh, tegenstand te bieden aan wat zij noemen de ja. sterke lobby van de frisdrankindustrie. Maar dan ga ik toch even. Als je even kijkt, dat van alle plastic verpakking die op de markt komt, is dus wat ik zei, die statiegeldfles ongeveer 5%. Als je kijkt naar de kosten die we maken voor inzamelen... dan zijn de statiegeldkosten ongeveer 30 tot 40 procent van alle kosten die we maken... om slechts die 5 procent in te zamelen. En nu praat ik over statiegeld op grote, grote petflessen die in de supermarkt worden verkocht. Als je dat doet op kleine petflesjes, dan ga je dus naar elke snackbar... naar elke sportclub, naar elke benzinestation. dan ga je dus naar... Duizenden verkooppunten die allemaal die flesjes moeten gaan innemen. Mm -hmm. Nou, daarvan zijn de kosten nog veel hoger dan al van die grote flessen. Ja. Dus dat wordt een, een, een, een buitengewoon hoge kostenpost, die je beter kan investeren in het verduurzamen van verpakkingen. Ja. In naar de toekomst kijken, in plaats van eigenlijk wat wij vinden, een verouderd systeem wat uit het verleden ja. stamt in hand in de te handhaven. We hadden net even over die slogan... een echte held kies voor statiegeld. Dat is een, een actie van de stichting Ons Statiegeld... initiatief van de Milieubeweging. Ik geloof wel 11.000 mensen hebben dat getekend. Als ik kijk naar de reacties op ons forum... want die stelling staat ook al de hele ochtend ja. uh, op die site... en dan zeggen ook mensen toch, ja, toch heel onverstandig... om dat statiegeld op de uh, petflessen af te schaffen. Ze belanden bij het afval, het komt in het milieu... of erger op straat, als zwerfvuil. Ja, kennelijk leeft het toch onder mensen... en ja. hebben ze iets met dat statiegeld. Ja, ik, ik begrijp dat ook... Um, ik zou alleen tegen die mensen willen zeggen, dat zijn waarschijnlijk mensen die heel bewust met, de, met hun milieu en hun afval omgaan. Dat zijn diezelfde mensen die juist ook dat glas naar die glasbak brengen, dat papier karton gescheiden inzamelen. Die hebben ook helemaal die incentive niet nodig om dat te doen. Juist die mensen die zo gemotiveerd zijn, zouden juist moeten zeggen, ik doe dat ook met plezier, zonder ja. dat ik daar die incentive van dat kwartje staatsgeld voor zou hebben. Ja. Goed, nou, uw punt is duidelijk. U hebt het prima verwoord. We gaan nu naar onze luisteraars en dan kom ik graag bij u terug... zometeen om de reacties door te nemen. Kees de Mol van Otterlo, onderhandelaar namens het verpakkend bedrijfsleven. Als gezegd, die stelling staat al op onze site. He. Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Bijna 1400 mensen gestemd nu. 29% is het eens met de stelling, 71% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. U spreekt met uh, ik heb Toen ik belde heb ik uh, uitdrukkelijk gezegd... ik ben uh, tegen afschaffing van het statiegeld. Toen hoorde u die, die meneer, meneer en toen was u ineens voor. Nou, die meneer geeft wel een aantal uh, argumenten... om daar wat over te gaan twijfelen. Maar ik, ik blijf toch een beetje beducht voor zwerfvuil. Maar uh, de vraag die ik ook heb is... wat heeft nou eigenlijk precies een staatssecretaris... dus de regering en zelfs de Kamer begrijp ik nu te maken met, uh, met het wel of niet uh, in rekening brengen en teruggeven van statiegeld. Ja. U, u bedoelt eigenlijk van wat levert het uh, op om dit af te schaffen? Voor de, want, maar kennelijk zit de overheid er nog wel een uh, deel in. Maar dan gaan we zo meteen even aan die meneer vragen inderdaad. Wat het belang van ATSMA is om hier zich zo uh, druk mee bezig te houden. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. ik spreek met Fred van Baart en met Hoorn. Uh, afgezien van alle... Uh, ja, zeg maar eventjes dingen voor het milieu. Um, zijn er zijn toch wel een paar dingen die in elkaar grijpen, vind ik. Ik weet niet of u gisteren gekeken heeft naar het TV. Ik neem aan van wel. We hebben daar een hele arena vol met mensen die zitten. Ja. Allemaal leerkrachten. Dat zijn allemaal mensen die, dus de onderkant van de leerkrachten, van de leerlingen, vertegenwoordigen. De mensen die naderhand in hun volwassen leven de blikjes gaan prikken. En uh, stukjes karton uit de, uit de parken moeten gaan halen tegen een loon waarvan ze niet eens ja. weten hoeveel het is. Maar even terug naar de stelling, meneer. Wat vindt u? Statiegeld op plastic flessen? Uh, moet dat worden afgeschaft? Ja, nee, dat moet gewoon blijven. Want deze mensen, die, deze mensen komen laterhand gewoon bij Dirk van der Broek en andere zaken. Gewoon uh, die flesjes aanpakken ja. en in, in kistjes doen en dan komen er weer andere mensen. en. Uh, dat, u moet er reken, rekening mee houden, dat dit gewoon deze maatregel kost 6000 banen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, met je peter uh, Jurgen. Zeg, jouw gast is in ieder geval niet mijn held, dus dan ben ik meteen duidelijk over <laughs> uh, mijn mening. Ik denk dat je het oneens, nee, uh, uh, eens bent met de stelling. Ik ben het... Oneens, sorry. Oneens het met de stelling, ja. Ja. Uh, Blijkbaar vervoert hij zich alleen maar met de auto, want als hij ooit wel eens zou wandelen of fietsen, Bijvoorbeeld in de natuur, dan ziet hij zijn ongelijk voor zijn ogen uitgespreid. Overal zie je flessen, plastic flessen. En dan even opletten, geen statiegeldflessen. Nee. Dus als al, ik ben het in dit geval, normaal gesproken niet, maar in dit geval helemaal met wat ik net hoorde de ChristenUnie eens. Ja. Je vindt ook bijvoorbeeld... want dat zijn vaak natuurlijk van die kleinere flesjes. Mensen gaan fietsen en die kopen dan onderweg... ergens bij een snackbar kopen ze zo'n flesje... en dat gooien ze dan vervolgens inderdaad in de natuur. Vreselijk dat die lui dat natuurlijk doen. Maar je zegt als je daar statiegeld op zou heffen... dan zouden ze sneller dat ook terugbrengen. Ja, ja. Oké, okay, dat is een goed punt. Dankjewel. je goedemiddag. Net goeiemiddag. Met mevrouw Moorman uit Boskoop. Zeg maar. Ik ben ook tegen het afschaffen... van het statiegeld op plastic flessen. Erger nog... Ik zou het willen uitbreiden. Met al die tinnen blikjes. Ik, ik woon in een vrij nette dorp. Maar als ik daar wandel, erger ik me dood. Met de dag is de vervuiling steeds groter. Het, het spotje van de overheid, Postbus 51. Dat zouden dus ze eens moeten stimuleren. Om, om de mensen er consequent op attent te maken. No. Dat ieder zijn eigen afval mee naar huis moet nemen. Want het wordt, met de dag wordt het erger. Dankjewel. Stampp.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Jan Parmen, hier uit Hengelo. Ik heb ook heel lang in de kunststof- en in de flessenindustrie gezeten. Ik denk dat dat wel anders opgelost kan worden. Hoe dan? Wanneer je dus gewoon uh, de verpakking bij de prijs inrekent... en dat in een pot doet... en dan verder niet, hoef je niet veel te administreren... en iedereen die dan een fles inlevert, die krijgt gewoon een beetje geld. En wat voor fles er is, dat doet er dan niet toe. En daarna kan die gewoon vernietigd worden. Als je in Duitsland in een supermarkt komt... dan lever je die fles in. Die gaat in een automaat en dan wordt die gelijk gekraakt... Ja. He, fijn, gema fijn gemaakt. Ja. Maar je krijgt er wel statiegeld voor. Maar, dus daar zit gewoon op elke fles die je inlevert, zit statiegeld? Uh, nou, niet op iedere fles, maar daar zit ook op allerlei kleine flesjes statiegeld in hmm. Duitsland. Ja. Want ik zit hier vlak aan de grens, ik ga er geregeld naartoe. Maar ik geloof dat je dat ook weer moet inleveren bij de plek waar je het gekocht hebt, hè? Uh, Tenminste, dat was toen zo'n uh, proef nee, daar. Al, dat hoeft niet per se. Een bepaald merk... te dat kun je, wat, kun je verder in iedere winkel niet merk drank uh, verkopen, oh, okay, kun je dat kwijt. Okay. Maar Goed. dan uh, gewoon dat geld, geld, een bepaald gedeelte van de verpakking, moeten de mensen betalen. En dat ben je gewoon kwijt. Maar als er iemand uh, dan de flessen op wil rapen, nou dan krijgt hij een dubbeltje of wat ook. En er ja. zijn mensen die daar al aardig wat geld mee ophalen, want ik geloof dat het een grote supermarkt is. Daar kun je nu flessen in leveren en dan krijg je wel geen geld. Ja. Maar dan krijg je nu goedbon van een dubbeltje per fles. Ja. Daar kun je dan weer eten voor kopen. Hartelijk dank, Stam.nl. Goedemiddag. Mevrouw Bezes, de beeld. Dag. Ik ben het mee eens dat mensen onbeschoft zijn en rostweer van zich afkakken. Maar wat mij betreft mag het geld toch afgeschaft worden. Maar dan moeten er wel. Containers in de buurt komen. En niet die plastic ingezameld die we thuis hebben. Want die stinken als de hel. Als je ze aan de straat zet dan pikken de kraaien die open. En je zegt een rotter, dan heb ik jou daar. <laughs> en ik vind ook het ingezamelde plastic, het moet niet zoals een paar jaar geleden dat het voor 50 cent verbrand wordt. Het moet dan echt ook gerecycled worden, ja. vind ik. Ja, nou ja, dat, dat zegt die meneer. Dat doen ze ermee. Maar u zegt als er dus een bak komt te staan waar u nu ook glas in levert. Precies, en dan ja. eentje voor plastic plastic. Dan zou je dat en, wel even hebben. Nederland moet ook Goed worden dat ze inderdaad de rotsen niet van geval zich kwamen. Zo is het. Dank u wel. Stan.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek mijn blom uit Krimp van Nijssel. Dag. Ik uh, ben het er ook niet mee eens met afschaffen. Ik uh, doe het zelf als ik op industrieterrein of wat dan ook... Ga er maar eens even rondrijden. Dan zie je de, de, de, de stasiegeldflessen hier nu al rondzweven. Ik pak ze op. Ik neem ze mee. Ik heb ze helemaal niet nodig gehad. Maar ik vind gewoon dat het zonde is om dat spul weg te gooien. Ja. Daarnaast vind ik, als je dus de straatje afschaft... wordt dan de prijs van het product goedkoper? Ja, dat is nee. een goede vraag inderdaad. Uh, uh, hè, als we dus die 25 cent die we er nu bij betalen... Uh, gaat dat er dan straks gewoon vanaf, van, uh, van die frisdrank. Uh, gaan ja. we ook even voorleggen aan onze gast. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Klaas Volkerts. Uh, een goed inzamelbeleid kan meer dan 1 miljard euro, euro voor de overheid opleveren. En dat moet al centraal geregeld worden. Je maakt dus 25 cent statiegeld. geld. Dan gaat bijvoorbeeld 5 cent naar de overheid. Voor de verwerking van flessen en dergelijks. Ja, en het kost dat, meer. Ook goed voor de begroting. om ja. zo minder te bezuinigen. Ja. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Uh, dank u wel. Uh, sorry, wacht even. Ja, stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben Ja, zeg het maar. Um, ja, ik ben zwaar tegen de stelling... Ik heb het al een aantal andere mensen horen zeggen ook. Uh, de flessen die je nu tegenkomt op de uh, openbare weg, daar liggen zat geldflessen tussen. Het is gewoon zonde. En er zijn ook mensen, die ziet het ook op uh, bijvoorbeeld festivals, die gewoon het afval en de flesjes nog verzamelen. Ja. Die brengen dat terug. Die houden daar geld aan over. En ik zou ook niet weten waarom dat met het gewone afval hier ook niet kan. Nee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Hallo. Hallo, zeg maar. Ja, ik ben Tamar Stern uit Amsterdam. Ik ben uh, er heel erg tegen. Het, het is inderdaad zo dat mensen heel erg trouw in de buurt... hun glas en hun plastic uh, goed verzamelen en zo. Maar ik kom daar heel dagelijks op het uh, station. En dat is een ramp daar. Dus ik zou juist uit willen breiden naar de kleine flesjes. Dan kunnen ook uh, mensen, de daklozen, daar een centje aan verdienen. En het grappige is inderdaad dat je die meneer nergens hoort praten over als dat afgeschaft wordt, dat dan ook uh, een fles uh, frisdrank goedkoper, goedkoper wordt. wordt. Nou, gaan we hem gelijk vragen nu. Uh, dank ja. u wel voor het uh, op de stip leggen van uh, de bal. Uh, dank u wel. Uh, we gaan snel terug naar Kees de Mol van Otterlo. Die heeft uh, driftig meegeschreven natuurlijk met al die reacties van onze luisteraars. Hij is onderhandelaar namens het uh, verpakkend bedrijfsleven. Nou, gelijk maar even met het laatste punt beginnen. Uh, als dat statiegeld er inderdaad afgaat, wordt dan het product ook goedkoper? Nou, allereerst even dit, want ik had het gevoel dat er een misverstand is. Kijk, euh, het is niet zo dat je zegt, goh, dan, dan, dat kwartje, uiteraard betaal je dat eerst en je krijgt het daarna weer terug. Ja. Dus het is dus allereerst niet zo zeggen. goh, nou wordt het product een kwartje goedkoper. Want zo, uh, dat kwartje is, is, in die zin heb je al eerst ja, ja. zelf betaald. Maar, maar het antwoord is dus nee. De vreselijk wordt niet goedkoper. En, en, en, en, en de, um, nou, kijk, daar, kan, daar, daar ga ik niet over, want die prijzen die komen tot stand uh, tussen de concurrentie tussen de verschillende. Nee, maar ik bedoel, hier, heeft, hier heeft het dan niks mee te maken. Nee, dat heeft nee, daar niks nee, mee nee, te nee, maken. Nee. Oké, okay, en dan dat, dat andere belangrijke punt. Mensen zeggen: van, Nou ja, uh, hij kan het allemaal wel zeggen. En zeker voor die grote flessen geldt dat dan misschien. Maar als je eens een eentje gaat fietsen, de natuur in. Uh, dan zie je uh, allerlei kleine plastic flesjes liggen waar dus geen statiegeld op wordt ge gevraagd. En, uh, en, en dan zie je dus wat het resultaat is: iedereen. Dat ja, ik dat in de natuur? Nee, nee het, we, het, het probleem van zwerf, zwerfafval moeten we zeker niet uh, onderschatten. En dat is een groot probleem. Dan moet je allereerst eens even kijken naar dat zwerfafval. Um, dan vallen die flesjes, de kleine flesjes uh, water en, en een frisdrank en dergelijke... Vallen misschien erg op, maar als je gaat verder gaan kijken... zitten er in dat zwerfafval een heleboel andere dingen. Dus... Het feit, op een gegeven moment moet je dat zwerfafval wel gaan opruimen... en dan is de vraag, als je die flesjes eruit haalt met een statiegeld... en dat er zijn... Nou, daar stimuleer je mensen, als je daar statiegeld op heft niet om die dan gewoon toch even in de, in de tas te doen... en uh, ergens in te leveren als ze in, in, een, in, een, in de bepaalde nou ja, wereld dat, zijn? Dat, dat zou wel, maar dat gaat dan bovendien allereerst tegen hele hoge kosten, Maar uh, wat ik net probeerde uit te leggen. Maar ten tweede is dan zo, dan heb je... flesjes zijn en blikjes over samen ongeveer 5% van het hele zwerfafval. Dus als je die twee eruit haalt, ja, dan moet je nog steeds 95% opruimen. Ja, maar goed, alle beetjes helpen, zeg ik dan. Want ja, alle beetjes mevrouw... helpen, maar ja, die straatveger die komt om dat op te ruimen... die 5% zal het verschil niet maken. Ja, maar die straatveger komt niet uh, tussen uh, nou, uh, uh, halen hem en Halfweg... ergens als je daar mooi doet. de natuur Nee, maar goed, het, het, het, het is desalniettemin een aan, aan, aan verplichting aan de gemeente... om de openbare ruimte uh, schoon te houden. En dat gebeurt ook, want uiteindelijk worden die flesjes wel opgeruimd. Alleen, da, da, dat is gedoe. En het is niet alleen flesjes, nogmaals, dat is dat hele... Zwerfafval. Maar wat een andere principiële vraag daarbij is... is uh, wie draagt nou verantwoordelijkheid voor, uh, voor dat zwerfafval? Ja, wij met z'n allen. Wij met z'n allen, exact. Tuurlijk. Want laat ik een vergelijking maken. Als je met een uh, auto door het rode licht rijdt... dan krijgt toch niet Volkswagen een, een, een, een, de, de boete... maar de chauffeur krijgt de boete. Uh. Wat ik daarmee wil zeggen is als daar een blikje ligt van een, be een bekend merk... hoeft toch de bekende merk daarvoor niet te betalen... maar moet toch in feite de individuele burger zijn fatsoen hebben... Ja. om dat niet te doen. Maar vraag... En als hij het wel doet, dan moet hij geverbaliseerd ja. worden. Iets wat er vandaag de ja. dag niet gebeurt. Dat is, daar hebt je helemaal gelijk in. Alleen de vraag is natuurlijk inderdaad... Uh, stimuleer je mensen als je dan statiegeld uh, heft op zo'n flesje... Uh, toch niet meer om, om het dan uiteindelijk naar de supermarkt te brengen. U zegt nee, dat is niet zo. Bovendien kost het allemaal te veel. We gaan kijken wat het debat oplevert. U gaat uh, terug en uh, wie weet uh, horen we daar uh, in de loop van deze dag... Veel meer over. Dank in ieder geval voor uw bijdrage aan stand.nl. Kees de Mol van Otterlo was dat. Ja, ja. Statiegeld op plastic flessen moet worden afgeschaft. Dat is onze stelling. Daar is uh, flink op gestemd. Uh, belang, belangrijk onderwerp natuurlijk. Uh, 1532 mensen tot nu toe op onze site. 29% is het eens met de stelling. 71% oneens. Elsbeth. Ja, wij gaan praten met uh, Roué Verveer, cabaretier, over zijn nieuwe programma. Met Jaap van Ginneken heeft een brief, een brief, een boek geschreven over uh, hoe wij beïnvloed worden door wereldwijde hypes en hoe dat dan ook weer werkt via Twitter. Schijnt heel interessant te zijn. Wist je dat mensen na een voetbalwedstrijd uh, vaker seks hebben? Of die nou gewonnen of verloren Ik is? Ik weet wel dat we in de rust allemaal massaal naar het toilet gaan, maar nou, dat het een met het ander te maken. He? Nou, daar hebben we het onder andere over. Kijk. Ja. Je leert van alles op zo'n uh, woensdagmiddag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Perscentrum Nieuwspoort.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 erkende glaszetter bellen. Laat isolerend glas plaatsen door de erkende glaszetter bij u in de buurt. Kies voor kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Kijk op aferkend.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op vliegwinkel.nl Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1.